En voor eerst, voordat ik ga lezen, blaas ik op de shofar. Amen. Dat is niet omdat ik te laat ben met het feest Jom Teruba. Dat is ook niet omdat ik mezelf als een bezuin misschien ook wel. Maar het is omdat Joël zegt, blaas op de bezuin.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 De vrede van jouw werk is iets heel anders. Het heeft te maken met het verbond, zegt Ezekiel. Zo, so, wij gaan een grote Exodus meemaken. Aan het einde. En wanneer begint die? En dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, wat zei ik in het begin? Wanneer verwachten we Yeshua terug? Heel snel, 2018.